9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Het gaat beter met pensioenfondsen, maar nog lang niet bij allemaal. En we spreken s' werelds grootste belegger over het begrotingsakkoord in de Verenigde Staten. Hier staat het NOS-journaal Mark Visser. De komende winter gaat de NS bij sneeuw en vorst minder lang met een aangepaste dienstregeling rijden. Ook wordt bij wintersomstandigheden weer zo snel mogelijk overgeschakeld naar het gewone spoorboekje, zeggen NS en ProRail. Ondanks de nieuwe maatregelen zijn problemen niet helemaal te voorkomen. Het spoor blijft kwetsbaar bij sneeuw of strenge vorst, zeggen NS en ProRail. De toeristattracties in de VS, die de afgelopen twee weken gesloten waren... wegens de shutdown, gaan meteen weer open. Nu het congres met president Obama een tijdelijke oplossing heeft gevonden... voor de budgetcrisis, is er weer geld voor de parken en musea. Ook de federale overheid zal vandaag weer aan de slag gaan. Personeelszaken van het Witte Huis heeft alle medewerkers opgeroepen zich te melden. Gisteravond stemde het Amerikaanse congres met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond in. Maar het volgende obstakel is alweer in zicht, zegt Willem Post van instituut Klingendaal. Half december, dan moet er toch eigenlijk alweer een deal zijn tussen democraten en republikeinen. en, en dan toch over het hele budget. Hè? Uh, maar ja, er zit zoveel polarisatie in de Amerikaanse politiek. dat het wishful thinking zou zijn om te denken: van nou, daar komen ze dan nu met het gezonde verstand wel uit, zo half december. De VN-Vredesmacht in Mali heeft om meer troepen en materieel gevraagd. De Veiligheidsraad beloofde een paar maanden geleden... dat er ruim 12.000 blauwhelmen zouden komen... om het noorden van Mali te stabiliseren. Maar het zijn er nu nog iets van 5.000. Mali werd begin dit jaar bijna overgenomen... door islamistische islamisten en uit het noorden. De Nederlandse oud minister staat als speciaal vertegenwoordiger... aan het hoofd van de Vredesmacht. Hij heeft de Veiligheidsraad gisteravond gevraagd... om meer militairen en helikopters. Minister Timmermans gaat er voorlopig vanuit dat koning Willem-Alexander volgende maand een bezoek brengt aan Rusland. Dat zei hij in Nieuwsuur. Ik vind dat vooralsnog het bezoek van de koning zou kunnen doorgaan naar Moskou. Maar er zijn ook argumenten te bedenken waar je dit zou kunnen heroverwegen. Ik heb daar op dit moment geen aanleiding voor. Het bezoek op 9 november is onderdeel van het Nederland-Rusland jaar. Door de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou... staat het vervolg van het vriendschapsjaar ter discussie... en daarmee ook het bezoek van de koning. Vandaag is er een kamerdebat over de mishandeling van de diplomaat in Moskou. De Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie... vorige maand verder verbeterd. Veel fondsen voldoen weer aan de minimale dekkingsgraad van ruim 104 procent maar het risico van een korting op de pensioenen is nog niet geweken... blijkt uit een rondgang van de NOS langs bijna 80 fondsen. Ze zitten nu gemiddeld op 109,2 procent... en dat is ruim 8 procent hoger dan een kwartaal geleden. Volgens de directeur van het Tweede Pensioenfonds van Nederland... Zorg en Welzijn is dat... komt een verbetering van de dekkingsgraad... door het aantrekken van de wereldeconomie. Dat heeft een grote rol, omdat de rente is gestegen. En rente is voor ons eigenlijk nog heel veel belangrijker... dan meteen het rendement, hoewel dat rendement natuurlijk ook belangrijk is. Maar door de stijgende rente uh, mogen wij onze verplichtingen weer met die hogere rente doorrekenen. En hebben we nu een dekkingsgraad van 107, waar we ruim 104 nodig hebben. Dus wij zijn op dit moment blij met het uh, resultaat van vandaag. Ondanks de stijging halen enkele grote fondsen de norm nog niet. Waaronder pensioenreus ABP en de metaalfondsen PMT en PME. Caroline Kennedy wordt de Amerikaanse ambassadeur in Japan. Ze is 55 en dochter van de vermoorde president John F. Kennedy. Kort nadat het Amerikaanse congres had ingestemd met een voorlopig budget... werd haar nominatie unaniem goedgekeurd door de Senaat. Caroline Kennedy was in 2008 een belangrijke steunpilaar van Barack Obama... tijdens zijn presidentscampagne. Het weer wordt het op veel plaatsen een onstuimige herfstdag. Vooral aan de kust, met in het noorden zelfs windkracht 8... Morgen en zaterdag lange tijd droog en zaterdag kan het 20 graden worden. En hoe is het op de weg, John Bakker? Wordt het iets beter? Het gaat eh, langzaam de goede kant op. Nog 35 files, een kleine 140 kilometer bij elkaar. Wel zorgt een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de afrit Urk voor vertraging, 4 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwerbrug nog 6 kilometer... Daar zijn de rijstokken weer vrij. En verder nog veel vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld, 14 kilometer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Papendrecht, 10 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag... Voorwassen naar Kerkenhout, ook daar 10 kilometer. We zijn straks bij de opening van de beurzen, want het akkoord in de Verenigde Staten zal zijn gevolgen hebben. En ook de niet-overname van KPN, over ruim twee minuten. Ziggo heeft office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Ja, je kunt nog zulke goede zwemmers hebben. en prachtige zwembaden. Maar ja, als je een goede zwemcoach nog niet hebt. dat was voor Australië even moeilijk te vinden. In Australië hebben de beste training environments in de wereld. So we be to get the right En die hebben ze gevonden. Je hoorde de directeur van de Australische Zwembond. een paar maanden geleden. De redding is nabij. Onze eigen Jacco van gaat naar Down Under. En wij ook straks. Maar eerst naar de beurs. Ja, opening van de beurzen, daar is economie-redacteur André Mijnenma bij. Uh, André, jij ziet de standen zo dadelijk verschijnen. Eerst maar even over KPN. Mexicanen van Amerika Mobiel trekken hun overnamebod op KPN terug. Daar hebben we het al over gehad, deze uitzending. Wat zullen de beleggers doen? Nou, die, die zeggen natuurlijk van het bot van 2,40 euro gaat niet door. En dus zakken we weer terug naar de niveaus van voor dat bot. En dat is rond de 2 euro. De eh, koers van KPN is zo'n uh, 10% lager geopend. Zodat op dit moment op een verlies van zo'n 8% op nog altijd 2,22 uh, euro. 22. Met andere woorden, het is niet zeg maar dat de beleggers helemaal terug naar af gaan. Er zit wat uh, discount in. Dus zou je kunnen zeggen, er zit wat, wat, wat winst in het, uh, in het aandeel gekropen. Uh, maar in ieder geval wel stukken lager natuurlijk dan het bot dat afhankelijk dus door de mobiel op tafel was gelegd. Mm, wij spraken vanochtend uh, Jos Versteeg, een analist. Um, en ook uh, vicevoorzitter van de VEB. Die waren toch wat verrast door uh, de terugtocht van Carlos Slim. Jij ook? Uh, ja, dat to to toch wel. Uh, hoewel je ook zou kunnen zeggen... van uh, het, het was ook geen gezellige relatie uh, nee. aan het worden. Uh, dus de, de relaties waren wat gebroeide, Het was wel geduw en getrekt met elkaar. Uh, je had het idee dat Elke Blok en, en, en Carlos Slim... om die twee maar even eruit te lichten dan. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar een zaak van mannetjes. Maar in ieder geval die twee... Uh, het ook niet helemaal met elkaar konden vinden wat dat betreft. Uh, maar in ieder geval de, de, de avances... het de, de, de, het lonken van mobiel naar, uh, naar KPN... Dat had een, een moeizame start. Dat ging allemaal uh, niet zo makkelijk. Te meer ook, omdat Mobiel natuurlijk heel veel heeft geïnvesteerd. 30% belang heeft opgebouwd in KPN. Hebben daar veel geld voor neergeteld. Maar door die neerzakkende inzakkende koers van KPN... hebben ze daar eigenlijk alleen maar op verloren. Nou, dan komt er dat bod. Uh, maar vervolgens komt er een stichting overheen die zegt... Uh, ho, ho, wij zijn niet akkoord met de manier waarop het gaat. Wij vinden dat er te weinig informatie is. En wij willen met een soort uh, het optrekken van, van, een, uh, van een beschermingsmuur rondom KPN... door extra aandelen uit te geven, willen wij Mobiel... Dwingen op een normale manier aan tafel te gaan zitten... en openheid van zaken te geven. Nou, Mofiel vond dat eigenlijk een, een, een ongepaste manier van, van doen. Uh, KPM was blij dat daar de commissaris om, en de stichting omheen gingen staan. Uh, en uiteindelijk is, heeft men wel met elkaar gepraat. Hoewel wij dus niet de indruk hebben... dat er nog echt heel constructief met elkaar gesproken is. Er is ongetwijfeld gesproken en gepraat. Maar blijkbaar heeft er ook niet zo gek veel op geleverd. Was het niet echt warmte tussen de partijen? Ik denk het maar niet. Ik denk niet. Nee. En nou heeft Moviel dus besloten om... Uh, te zeggen dat nou, we ons bot terug. Ze blijven natuurlijk wel twee commissarissen houden in de Raad van Bestuur en uh, in, in, in, in het management, om zo te zeggen, en dus meesturen met KPN, zij dan op afstand. En ze hebben nog altijd het belang van 30% in KPN. Dus ze zijn een grote partij, maar nu even niet uh, aan het roer. Dan naar André, het begrotingsakkoord in de Verenigde Staten. Ze hebben het daar wel spannend gemaakt. Maar goed, er is dan dus een akkoord over begroting en schuldenplafond. Maar het is wel een tijdelijke oplossing. Financiële markten waren tot nu toe heel rustig, hoe reageren ze nu? Uh, nou ja, je zou misschien denken van opluchting en euforie. Uh, of in ieder geval hogere koersen. Kijken naar de Europese beurzen. Die zijn allemaal lager geopend op verliezen van zo'n nu uh, richting de half procent. Je zou kunnen zeggen, nou de voorbije weken was eigenlijk al zichtbaar dat de koersen wel wat terugliepen. Tegelijkertijd was er geen sprake van paniek. Dus niet dat de koersen hard onderuit gingen. Maar je zag wel dat uh, beleggers eigenlijk aan de zijlijn bleven staan, lage omzetten. En beurskoersen die soms een beetje naar beneden gingen, soms een klein beetje naar boven. En eigenlijk in afwachting van, men kon het niet geloven dat het zover zou gaan komen. En nu is het zeg maar een oplossing bedacht. Maar markten realiseren ook, beleggers realiseren zich ook... het is maar een tijdelijke oplossing. De problemen zijn alleen maar voor ons uitgeschoven. Want over een paar weken, maanden krijgen we het hele circus weer... op een of andere manier terug op ons bord. En begint beginnen misschien van vooraf aan. Dus vandaar misschien wel wellicht die reactie. Het verbaast mij een klein beetje. Ik had verwacht dan toch wel lichte plusjes te kunnen zien. Want bedoel, het onheil is al afgewend. Maar uh, op dit moment dus verlies van zo'n rond een half procent... voor de belangrijkste Europese beurzen. André Meijnenma van de economieredactie. Nou, dan gaan we naar Patrick Dunnewold van Pimco. werelds grootste investeerder in obligaties. Met zo'n 1500 miljard euro onder beheer. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Meneer Dunnewold. Um, ja, we hoorden het... Uh, andere mijnen maar al zeggen. Geen plusjes te zien op dit moment. Heeft u kunnen slapen vannacht? Heeft het u bezig gehouden wat er in Amerika gebeurde? Uh, ja, nou gelukkig was gisteravond was al bekend dat er een oplossing uh, zou komen. Maar dat dan was, moest uh, er nog wel gestemd worden natuurlijk. Er moest nog wel gestemd worden. Maar eigenlijk toen de senator uit was, uh, is, uh, ja, werd er uitgegaan dat het wel goed zou komen. Ook in het Huis van Afgevaardigden. En vrij snel daarna kwam de speech van Obama, waarin hij ook zei uh, dat hij uh, die avond nog zou tekenen. Mm. Dus ik heb vannacht wel goed geslapen. Hoewel ik me ook de afgelopen weken niet echt zorgen heb gemaakt dat het niet goed zou komen. Oké, okay, van waar het vertrouwen? Nou, de belangen zijn natuurlijk enorm voor het, uh, sch voor het schenden van een, uh, um, voor, voor een eventueel faillissement van, uh, van Amerikaanse staatsobligaties. He, de, de, de dollar is natuurlijk de reservemunt in de wereld. Op het moment dat dat vertrouwen geschonden wordt, zou dat een enorme uh, impact kunnen hebben op de, op de Amerikaanse munt. Op het vertrouwen in de Amerikaanse economie. En op de wereldeconomie uh, uh, ook natuurlijk. Dus wat dat betreft zijn de belangen te groot om dat te schenden. Uh, zo, zo, uh, en, en in in, in default te treden. Dus in die zin is Pimco er continu van uitgegaan dat het goed zou komen. Nou, toch hebben we eerder ook al wel van deskundigen gehoord. Ja, Als een klein groepje politici dit kan bewerkstelligen. Dan ja. is dat eigenlijk al schade. Merkt u dat ook? Ja, nou absoluut. Uh, wij zijn er van uitgegaan in, in de tijd van de shutdown. Hè, want per, per 1 oktober waren, begon het natuurlijk al dat uh, 800.000 uh, ambtenaren in Amerika niet aan het werk konden. Ja. Nou, dat kost natuurlijk economische groei. Wij gaan ervan uit in onze berekeningen dat dat ongeveer 0,1% van het bruto nationaal product per week kost, dat die shutdown heeft geduurd. Daarnaast is het natuurlijk zo door het schenden van het uh, vertrouwen uh, van, van, uh, in, in, de, in de Amerikaanse staatsobligaties, dat de rente natuurlijk is opgelopen, met name de korte rente. Maar als gevolg daarvan zegt bijvoorbeeld een rating agency, zoals Fitch... Hmm. die zegt nu, nou, wij zetten Amerika op een negative outlook... en we gaan ze misschien verlagen van een triple-A naar een dubbel a staat. Is dat ook niet onder druk te verhogen op het land? Ik denk niet dat dat gebeurt om de druk te verhogen, het is puur om aan te geven dat zij minder fiducie hebben in Amerika op het moment dat er continu gesteggel is uh, op, op politiek niveau om een, om een schuldenplafond eventueel te verhogen. Want zo'n waardering gaat ook over politieke stabiliteit in een land. Absoluut, politieke stabiliteit is natuurlijk enorm belangrijk, zeker in een tijd dat er natuurlijk econo economisch allemaal wat tegen zit. En uh, ja, dan is politieke stabiliteit belangrijk. Dat zien we niet alleen in Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Nederland. Mm. Nou is Obama, president Obama gevraagd of dit nou in januari, februari weer gaat gebeuren. Hij zei no, volmondig. Ja. Ja. Maar ja. ja, dat is dan toch maar de vraag. Want de, ja. de, het is maar een tijdelijke oplossing. Precies. Waart uh, dat niet zorgen, toch? Ja, nee, absoluut. Wij, wij maken ons daar wel zorgen over, zoals... Uh... Onze CEO Mohammed El-Erian zegt: Het is kicking the can down the road. En wat je natuurlijk uiteindelijk zou willen zien, is dat er een betere balans komt tussen de inkomsten en de uitgaven van de, van de Amerikaanse begroting. Maar daar zijn de Amerikaanse republikeinen aan de ene kant en de democraten aan de andere kant het helemaal niet over eens, eh, politiek. En dan ja. vooral niet eh, als we kijken naar de vleugels. Hè, ja, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Over het algemeen zijn de democraten zijn wat soepeler in het laten vieren van de teugels. Terwijl republikeinen vinden dat de Amerikaanse staatsschuld eigenlijk de afgelopen jaren al veel te snel is opgelopen. En uh, met name hoe zij dat proberen te uit is bijvoorbeeld in uh, ja, de nieuwe uh, wetgeving omtrent de zorg, Obamacare. Uh, daarvoor moeten de belastingen ook verhoogd worden om dat te financieren. Daar zijn de Republikeinen fel op tegen. En die kaart hebben ze eigenlijk de afgelopen weken hebben ze die gespeeld. Is die situatie voor Pimco aanleiding om iets minder met Amerika te doen... te richten op andere... Objecten? Nee, eigenlijk niet. We hebben nog steeds volop vertrouwen in de Amerikaanse economie. Maar daarvoor is het te sterk. Is Amerika ja, daar, te sterk? Daar, daarvoor is het te sterk. En Amerika blijft ja, de grootste uh, ja, schuldenaar in de wereld. En de, de dollar blijft ook uh, de reservemunt in de wereld. Er is voorlopig nog geen alternatief. En uh, wij denken dat het uiteindelijk wel goed zou komen. Maar goed, de, de politiek heeft wel een enorme grote invloed in dit soort tijden. En uh, ja, wij verwachten dat dat nog wel een tijdje voort zou kunnen duren. Patrick Dunnewold van PIMCO, werelds grootste investeerder in obligaties. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Analyse. Het is 16 minuten over negen. Je hoorde eerder vanochtend al de opluchting ook bij Peter Dorg, Borgdorf, directeur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn... over het akkoord dat uiteindelijk gesloten is. Stemming die goed verlopen is in Amerika. Want dat zorgt voor een positief gevoel, in ieder geval bij beleggers. Al is dat nu nog niet te zien, u hoorde dat net op de beurzen. Maar uiteindelijk waarschijnlijk wel. En dat is weer goed nieuws voor de pensioenfondsen. De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in september dan ook verbeterd. De kans op verlaging van het pensioen is kleiner geworden. Maar ja, het kortingsgevaar is nog steeds niet geweken. Want uit onderzoek van ons, van de NOS, onder 80 Nederlandse fondsen blijkt dat bijna een derde nog in de gevarenzone zit. Uh, waaronder drie hele grote, met samen meer dan 3 miljoen deelnemers. Wij praten erover met Gertjan Dedekamp. Gertjan, goedemorgen. Bij welke fondsen dreigt nog altijd een korting? Welke zijn het? Nou, Van de grote fondsen um, uh, hebben PME en PMT nog grote problemen. Dat zijn twee grote fondsen in de metaal. Maar ook bijvoorbeeld het grootste fonds van Nederland, ABP... zit nog onder het wettelijk minimum. En Zoals je al aangaf, hebben de gegevens verzameld van 80 fondsen. En dan een derde zit dan nog onder dat wettelijk minimum. En dan moet je ook denken aan de kappers, de dierenartsen, de ANWB... Of je eigen pensioenfonds, P&O. In totaal um, zijn er bij al deze fondsen... meer dan 5 miljoen werknemers en gepensioneerden aangesloten. En die zitten dus nog in de risicozone. Ja, nou is het jaar nog niet voorbij. Hè. Ze kunnen hun resultaat nog uh, verbeteren. Wanneer komt het moment dat ze zouden moeten korten? Nou, het belangrijkste moment is 31 december, want eigenlijk telt alleen het percentage dat op dat moment is geregistreerd. En het percentage waar we steeds naar kijken, dat is de dekkingsgraad en die geeft aan of een fonds er goed voor staat. Nou, een dekkingsgraad van 100 procent, dat betekent dat fondsen precies genoeg vermogen hebben om alle verplichtingen in de toekomst waar te maken. Nou, de wetgever heeft bedacht, nou precies genoeg, dat is misschien net iets te weinig, er moet een klein buffertje opkomen en die heeft gezegd... Die Fondsen moeten minimaal op 104,3 staan. Dus dat is uh, zeg maar de grens voor eind dit jaar. En als fondsen daaronder zitten, dan moeten ze korten. En even een voorbeeld, een fonds die op 31 december op 100 procent zit... die zit dus vier, ruim 4 procent, onder de grens. En die zal dan eind volgend jaar, eind dit jaar een korting moeten doorvoeren van 4%. En zo hebben we dus alle gegevens van die 80 fondsen verzameld. En kan iedereen zien nu op nos.nl hoe zijn eigen fonds ervoor staat. Goed, dankjewel. Gertjan jan Dennekamp, hij houdt voor ons de pensioenfondsen in de gaten. En hoe staat het er op de weg voor, John Bakker inmiddels? Ja, het begint alweer aardig op te lossen. Nog 23 files, een kleine 100 kilometer bij elkaar... Wel zorgt een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... nog altijd voor een flinke file bij Urk, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog altijd afgesloten. En verder nog flink wat vertraging op de A12... vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 7 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 9 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Sassenheim en Wassenaar-Kerkenhout, 10 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Jaco Verharen, de coach achter de grootste successen van zwemmers... Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin en Renomi Krombovi-Jojo... gaat naar de concurrent, naar zwemgrootmacht Australië. In Australië, onze correspondent, Robert Partier. Robert is de rode loper uitgelegd voor Verharen... Ja hoor, dat kun je wel stellen. Ze zijn hier ontzettend blij... met het feit dat ze een echte topcoach hebben binnengehaald. Um, zij vinden het zelf dat... Uh, ze noemen het een koep in ieder geval. He, ze hebben het gevoel dat ze met hem uh, een, iemand hebben binnengehaald... die het Australische zwemmen weer uh, op de rit kan krijgen. En dat is ook nodig ook, want tijdens de afgelopen Olympische Spelen... Uh, die zijn eigenlijk voor Australië uiterst teleurstellend verlopen. Uh, zwemmen is hier een enorm belangrijke sport. Daar wordt enorm veel eer ook mee ingelegd als je daar goed in doet. Dus vandaar dat uh, na die. Teleurstellend verlopen spelen in Londen. Het uh, tijd werd om uh, de coach te ontslaan en een nieuwe coach te gaan zoeken. En dat moest en dat zou per se een coach van wereldklasse worden. Nou, ze hebben het gevoel dat ze in van Verharen iemand hebben gevonden die dat gaat waarmaken. Nou, lekker dan. Um, gaat het verhalen Verharen makkelijk lukken, denk je, om uh, de successen uh, te verbeteren voor Australië? Ja, ik weet niet uh, of het er makkelijk gaat uh, lukken... maar in ieder geval heeft dat zwemmen wel een impuls nodig. Uh, tijdens die spelen uh, bleek eigenlijk van alles mis te zijn... in het Australische zwemteam. Uh, er werd uh, ingezet op uh, heel erg veel Olympische medailles. Die moesten natuurlijk het liefst van goud zijn. En uh, daarvoor hadden zij met name hun uh, ogen gericht op uh, Magnussen. Dat was de man in vorm. Dat was de man die eigenlijk onverslaanbaar was. Nou, tot ieders teleurstelling slaagde hij erin uh, om slechts twee medailles uh, te winnen. één van zilver en één van brons en bleek bovendien dat hij met zijn 4 keer 100 maatjes... een sfeer creëerde in het team... waarin mensen nou ja, niet op hun best konden presteren. Er werd gepest, zij bleken gebruik te maken van uh, medicijnen... maar dan wel in uh, zo'n mate dat, uh, dat anderen daar last van hadden. Uh, ze hadden ook een, uh, een cultuurtje van, van pesterij om andere mensen in te wijden. Nou, alles bij elkaar uh, werd de leiding verweten... dat ze blijkbaar niet in staat waren om daar iets aan te doen... dat ze niet in staat waren om andere sporters de gelegenheid te geven om het maximale uit zichzelf te halen. En dus werd de tijd voor een ander. Nou, dan wacht voor Verharen toch nog wel een uitdaging uh, daar, Robert. Uh, wat schrijven de kranten, wat melden de media erover? Nou ja, de media melden er in dat opzicht nog niet zo heel veel over... Eh, omdat zij natuurlijk eh, verharen nog niet gesproken hebben. Ze kennen natuurlijk zijn reputatie. Ze weten allemaal wie Inge de Bruin is. Ze weten echt wel eh, wat voor toppers hij eigenlijk heeft voortgebracht. Dus eh, men is voorzichtig eh, optimistisch. Eh, men hoopt natuurlijk dat hij eh, in ieder geval de mentaliteit weer met zich meebrengt. Dat topsport iets is waar je heel hard voor moet werken... dat je moet ademen, dat je moet leven. En ze hopen natuurlijk dat hij zich gewoon vooruit kan branden in dat, in dat zwembad. Nou ja... Eh, de kansen die zullen binnenkort voorkomen. De wedstrijden zullen vanzelf starten. Maar uiteraard zullen alle ogen dan gericht zijn op de, meda de medaillestand. Want daar is het allemaal om, te bego om begonnen. En daar zal hij ook uiteindelijk op worden afgerekend. Jacco, Jacco Verharen, hij gaat naar Australië. Robert Portier daar, dankjewel. Hij geeft later uh, vandaag een persconferentie. Hoort u natuurlijk meer over op Radio 1. Acht minuten voor half tien is het. We gaan nog eens naar Mark Hobin Visser. Zijn jullie inmiddels uitgebladerd in de Quiet 500? Ja, ik zal het even aan meneer Van Beuren vragen. Bent u uitgebladerd? Uh, nee, nog niet. <laughs> ik, ik, ik verwacht nog een paar leuke uurtjes uh, met het blad uh, te mogen hebben. Het is een flinke pil ook, hè? mag je zeggen, eh, 100, ruim 130 eh, pagina's... Eh, over armoede en mensen, vooral over mensen die in armoede leven. Nou is het zo, meneer Embrechts, u bent een van de initiatiefnemers. Er zit een bepaalde gedachte achter, hè, uit het uitgeven van dit blad. Ja, proberen om een statement te maken dat mensen in armoede eh, ook gezien mogen worden en eh, dat niet alleen de rijkdom erotiseert, maar dat we gewoon eh, laten zien dat er nog wat meer aan de hand is. Ja. En het is jullie bedoeling om eh, dit blad eh, in de brievenbussen te doen laten belanden van de mensen die volgende maand in de quote 500 staan. Ja, we zijn eh, zover dat kan, proberen we hun te achterhalen en we willen hun uitdagen, we willen ons niet afzetten tegen hun, maar uitdagen van luister, kijk nou eens wat je kunt doen voor die groep in het land die het ja. minder heeft. Ja. Nou, meneer van Beurden, uh, u bent zakenman uh, te Tilburg, nog niet in de quote 500. Malken, hè? Nee, daar ben ik ook niet echt bang voor. Ook niet, dat, <laughs> dat, gaat dat... Gebeuren, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat het niet worden. Maar dan toch even het idee hè, van dit blad is ook om um, uh, de rijken of de meer succesvolle in de samenleving in contact te brengen met de mensen die het minder hebben. Spreekt u dat aan? In die zin dat, als ondernemer moet ik zeggen dat ik niet succesvol ben vanwege geld, maar vanwege het feit dat je leuk kunt ondernemen en geslaagde dingen, of dingen onderneemt die slagen... en die leuk zijn voor de mensen. En die, ja. Geld voor de ondernemer is, uh, ja, zeker in deze crisis... nou niet direct uh, iets waar hij zijn waardering aan af moet zien te, ja. zien te halen. Ja. Wat vindt u van dit initiatief? Ik vind het geweldig, want ik denk dat er inderdaad... een soort tweedeling in Nederland is waarin... en niet alleen de echte rijken van de quote... maar gewoon iedereen met een goed inkomen niet echt in de gaten heeft dat er ook mensen zijn... die daar gewoon niet bij in de buurt komen. En dan krijg je echt de mensen die, die, die dus de boodschappen kunnen doen... en er niet meer over te denken. Want ja, el, elke maand komt er een paar duizend op, op, die, op die rekening. En je hebt de mensen die op het eind van de maand een week tekort komen. Ja. Maar die twee groepen die, die, die, die, die, die leven een beetje langs elkaar... en misschien dat dit dat inzicht een beetje, beetje duidelijker maakt... Ja. Officieel wordt het uh, eerste exemplaar... ja, we mogen er hier al in neuzen natuurlijk... Hè, maar de eerste quiet wordt uh, vanavond... aan staatssecretaris Kleinsma uh, overhandigd. Uh, ik heb een linkje op mijn weblog gezet... voor de mensen die het leuk vinden... om even te kijken wat het voorstelt. Het moet een tientje kosten... Opbrengst naar de goede doelen. En het was een idee van de Tilburgse schrijver Anton Doutsenberg. En dat hebben we met 25, 30 enthousiastelingen omarmd. Eer wie ere toekomt. En ik zag hier zojuist een tientje over de tafel gaan. Dat betekent dat u het er wel voor over had. Ik heb het er voor over omdat het is. En ik krijg heel graag dingen voor niks. vind je geweldig. Echte ondernemer. Misschien wel, misschien wel. Maar ik vind dat ik een goed doel niet moet achterstellen. Als ik daar iets van krijg. Bij deze heren hartelijk dank. De Quiet 500 is in een oplage van 6000. Maar als de verkoop goed gaat, heb ik begrepen. Dan gaan de persen weer draaien. En die gaat goed. Meer dan 3.500 ja. en het stroomt binnen. De groeten uit Tilburg. De groeten terug uit Hilversum. Gaan nou, we het hebben over schaatsen. Want ja, winter komt eraan. Hè. Nederlandse schaatsers rijden dan die komende winter op een bijzondere plek: de NK Allround en NK Sprint. Namelijk in het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt een mobiele kunstijsbaan aangelegd. En dat idee komt onder andere van oudschaatser Rintje Ritsma. Rintje Ritsma, goedemorgen. Goedemorgen. Dat betekent dan schaatswedstrijden in de buitenlucht. Is dat nog van deze tijd? Uh, nou ja, de, de, de afgelopen jaren uh, is het natuurlijk heel vaak in, in Tialf geweest. En daar zien we eigenlijk uh, dat de bezoekersaantallen teruglopen. Omdat het, uh, mensen zijn toe aan een vernieuwing. En ik denk dat hele, heel de schaatsport wel weer... Uh, is aan, de, aan, aan vernieuwing. En uh, ja, de, soms moet je uh, vooruitkijken... ...maar je mag af en toe ook wel eens uh, achteruitkijken hoe, uh, hoe het vroeger was. En ik denk dat we dat vanuit het schaatshoofdpunt niet moeten, uh, uit het oog moeten verliezen. Uh, en om een Sven Kramer, iedereen wust uh, aan de start te krijgen... Uh, mo ...moet je iets, uh, iets bijzonders uh, moet je bedenken... En dat hebben we, hebben we gedaan. En dat wordt uh, heel enthousiast door alle schaties ontvangen. En die zeggen van ja, daar willen we gewoon bij zijn. Okay. En, en eigenlijk iedereen die we, die we het verteld hebben om te polsen van hoe valt het. Die was zo enthousiast. En uh, ja, dan merk je dat, uh, dat de schaatsport... af en toe weer vernieuwingen nodig heeft. En dat is misschien soms weer even een, een stapje terug... Uh, richting uh, een stukje nostalgie. Ja. En dat proberen we in het Olympisch Stadion weer, uh, weer op te pakken. Want hoe gaat dat eruit zien? We kunnen, luisteraars kunnen dat ook terugvinden op onze website. Daar is een, een voorbeeld van de schaatsbaan uh, in het Olympisch Stadion. Kunt u eens uitleggen wat, wat, wat de ideeën zoal zijn... en hoe, hoe het uitgevoerd wordt? Nou ja, je moet... Je moet uh, ja, dat geldt dan voor een, een, een kleine groep luisteraars misschien. Uh, het biesletgevoel hebben we het dan over. Dat is uh, met name ho hoge tribunes, uh, een sneeuwrandje, uh, publiek op de bank, uh, enthousiast. Uh, dat, dat gevoel moet een beetje gecreëerd worden. En dat proberen we uh, in het Olympisch Stadion proberen we dat te, te bereiken. Ja, Wij hopen gewoon dat er, uh, er uh, 15.000 man op de tribune zitten. En dat is... Uh, ja, in het 10-half is dat uitgesloten. Kijk, tijdens een uh, Europese of een wereldkampioenschap is de uh, 10 uitverkocht, maar niet met een NK. Maar dit is zo bijzonder dat we, dat we heel Nederland enthousiast proberen te krijgen... niet alleen voor het, uh, voor het NK, voor de wedstrijd... Uh, maar ook in het voortraject dat mensen zelf kunnen schaatsen... en dan zo enthousiast zijn over de locatie... De, dat die zoiets hebben van, ja jongens, bij dat NK, daar moeten we gewoon bij zijn... En uh, op die manier hopen we gewoon uh, volle tribunes te hebben... en een uh, onvergetelijk NK uh, te organiseren. Want begrijp ik goed dat die baan ook opengesteld gaat worden... dan voor, voor het gewone publiek? Ja, en dat is misschien nog wel belangrijker dan het, uh, het KPN-NK... die daar uh, en het NK-Sprint, uh, wat, wat daar wordt gehouden. Uh, het publiek moet daar naartoe komen om te schaatsen... en uh, de sfeer proeven van uh, hoe het daar kan zijn. Maar er zullen ook grote schermen opgehangen worden... Uh, dat het gevolgd kan worden... Uh, wat er in, uh, in Sochi gebeurt. En uh, wat is er dan mooier om, uh, om, om zelf te schaatsen. En, en een gouden medaille te zien winnen. en dan uh, uh, vervolgens weer op het uh, KPNK Allround en Sprint. onze goudhaantjes weer aan te moedigen. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. En dan ieder jaar weer? Nou nee, dit is eerst uh, eenmalig, maar als het heel succesvol zal zijn... dan is het niet uitgesloten dat we nog uh, een keer proberen... Om een, uh, om een World Cup misschien daar te organiseren... of misschien wel een Europees aan wereldkampioen. Kijk eens aan. Nou, dan verheugen wij ons nu al op de beelden. <lacht> of is zelf er zelf bij. Jazeker, Rietje, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. We zijn aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Dan geef ik het stokje over aan de collega's van de KRO. Met u nog een hele fijne dag. Ook luisterend naar Sven Kokkemans. Sven, goedemorgen. Morgen Lara. Wat heb jij zo? Nou die dienstregeling van de spoorwegen. Die voor dienstregeling, de winter. ja. Die had dienstregeling nog eens over. Daar gaan we het over hebben, want die zou eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Die speciale dienstregeling vindt het CDA in de Tweede Kamer en de Amsterdamse Partij voor de Dieren vindt dat het echt niet langer kan. De werkomstandigheden van honden op Schiphol. Oh. Dat en meer. Zometeen. Wat zit jij te lachen hoor? Nee, nee. Goed punt. Zometeen met de keuvel. We gaan luisteren weer, Sven.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 En het CBS heeft zojuist de nieuwste werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Economie-redacteur André Meijnerma, Ja, André, is de werkloosheid verder gedaald? Nee, de werkloosheid is in de maand september weer opnieuw gestegen. In augustus daalde de werkloosheid inderdaad nog, onverwacht trouwens, omdat veel jongeren een zomerbaan vonden. En toen werd al gezegd al, dat de daling eenmalig zou zijn niet een kentering of zo. Volgens het CBS zijn in de maand september er 2000 werkzoekenden bijgekomen. De teller staat nu op 685.000 werkzoekenden. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Kijk je naar het aantal WW-uitkeringen. Dan heeft het UWV berekend dat er momenteel zo'n ruim 400.000 mensen een WW-uitkering krijgen. En wat opvallend is dat er minder WW-uitkeringen zijn verstrekt in de bouw. En opvallend bij de cijfers zegt CBS ook is dat het tempo afneemt. Werkloosheid eilt altijd na, ook als de economie weer verbetert. Maar wat je nu ziet, en misschien een soort kaasje in de nacht, is dat het tempo waarin de werklozen bijkomen afneemt. Begin dit jaar, de eerste helft, waren het nog gemiddeld 17.000 mensen per maand. En momenteel zitten we op een tempo van zo'n 3.000 mensen per maand. Nog altijd veel, maar wel een stuk minder dan begin van het jaar. Dus dat op zich zou je kunnen zeggen. neemt het tempo van de stijgende werkloosheid af. Het vlak dat af. Dankjewel, André Mijnema. Dan nog het weer. Onstuimig is het buiten. Vooral in het noordoosten zijn er veel buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen en zaterdag is het lange tijd droog met van tijd tot tijd zon. Zaterdag wordt het zacht met maximaal van 16 tot 20 graden. En het verkeer bij de ANWB John Bakker. Met nog 20 files, 75 kilometer bij elkaar. De meeste zijn aardig aan het oplossen. Nog wel wat aanrijdingen op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Is een ongeluk gebeurd bij Badmen, daar staat 6 kilometer. Door het technisch onderzoek na een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Urk 6 kilometer, de rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda 3 kilometer, de linkerrijstrook is afgesloten. En verder nog veel vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar Kerkenhout 8 kilometer. Dit is Radio 1. Van Nederland. Sven Kokkelman. Kritiek op de winterdienstregeling van de spoorwegen. Prominente CDA'ers willen dat hun partij homo vriendelijker wordt. Voetbal verbroedert en verdeeld Bosnië. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Tilburg. Waar een winkeleigenaar druk bezig is een overvallen tegen de vlakte te krijgen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat je dat beter niet kunt doen. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Als ik er overeenkom kom tenminste. Ed S. Kokkelman. Reacties en vragen kunt u kwijt via GoedenborgenNederland. We dames en heren, net al van Mark Visser in het NOS-journaal. De spoorwegen gaan deze winter zo snel mogelijk terugschakelen van de aangepaste naar de gewone dienstregeling. Laat staatssecretaris Wilma Mansveld weten aan de Tweede Kamer. Contact nu met Sander de Rauwe, die is Kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nou goed of slecht nieuws? Dat is een heel klein beetje goed nieuws, maar het fundamentele probleem wordt kennelijk opnieuw niet aangepakt. Wat is het fundamentele probleem? Ja, dat is het probleem dat NS en ProRail anderhalf jaar geleden in een heimrapport hebben geconcludeerd. Namelijk dat zij niet goed samenwerken en dat het in het honderd loopt. Op het moment dat er een ingewikkelde structuur ontstaat, bijvoorbeeld door sneeuwval, en heel veel treinen uitvallen. De NS en de ProRail noemen dat de be- en de bijsturing. En ik zie in de voorstellen echt wel een aantal goede dingetjes, zoals langere treinen, uitstekend. Maar je moet zich voorstellen dat als er weer veel sneeuw valt, dan stelt de NS nog steeds voor om de helft van de treinen in de Randstad uit de dienstregeling te halen... Ja. wat ongetwijfeld weer opnieuw gaat leiden tot heel veel volle parons en ja. voorbijrijdende treinen omdat die vol zitten. Dus dan rijden de treinen niet meer om het kwartier, maar om het half uur. Uh, ik begrijp wel uh, dat doordat ze sneller terugschakelen naar de gewone dienstregeling... daar moeten de weersomstandigheden dan ook maar aanleiding toe geven, denk je dan... gemiddeld uh, reizigers niet 12, maar tien keer per jaar uh, uitval van treinen meemaken in de winter. Ja, kijk, Twee uh, keer minder. Twee, twee keer minder, maar tien keer... En uh, Ja, dus tien keer nog een uh, groot probleem. Alhoewel, dit zijn allemaal papieren gegevens. Het zijn allemaal papieren criteria. Ja. Uh, en nogmaals, ik uh, ben een voorstander van langere treinen. Ik ben een voorstander van, zoals ik in de plannen lees... dat je een bakje koffie krijgt. En ik snap ook dat de NS gaat oproepen... om vooral niet in de spits te gaan rijden. Uh, ja, maar, maar mensen uh, moeten toch naar hun werk. En u en andere politici hebben jarenlang opgeroepen... om vooral met het openbaar vervoer te gaan. Precies, en daarom uh, kan er maar één oproep zijn... aan de NS en ProRail uh, van... Uh, Stop met pap en nat houden van kleine aanpassingen. Die echt, nogmaals, ik vind het prima. Maar pak het fundamentele probleem op wat jullie zelf geconstateerd hebben. Ja. En ga niet, zoals Mansveld nu zegt, de tijd vier, vijf jaar geven om dat op te lossen. Ja. Daar kunnen reizigers echt niet op wachten. Nee, wat gaat er nou precies mis, ook alweer, tussen die samenwerking, in de samenwerking tussen de spoorwegen en ProRail? ja zelf noemen zij dat de hele tijd de fundamentele be en bijsturing dat, zegt ja, maar wat is u, dat precies dat zegt u en mij niet zoveel als je dat rapport doorleest wat anderhalf jaar geleden geschreven is dan gaat het uh, vaak helemaal mis met de communicatie en de werkwijze van NS en ProRail onderling dan moet u bijvoorbeeld denken aan een calamiteit uh, zijn een aantal treinen vallen uit en het is zo dat treinleiders bij uh, tien minuten vertraging zelf uh, moeten overschakelen zelf moeten omleiden ja. maar treinbegeleiders uh, of dienstleiders kunnen maximaal uh, uh, 70 van die treinen afhandelen per uur. Alleen als het echt misgaat in Nederland, dan rijden er ruim 5000 treinen in dit land. Dus dan loopt het hele systeem organisatorisch vast. Precies, u. dat Juist. is het. En dat dan, hebben... was er nog, dan was er nog een ander probleem, namelijk zodra het hier een beetje gaat vriezen, bevriezen al, bevriezen al die wissels. En dan moeten weer van die jongens van ProRail met van die uh, verwarmingsapparatuur <laughs> naar die wissels toe. Ja. En ik dacht dat de conclusie was om toch eens in Zwitserland te gaan kijken, omdat de treinen daar zelfs bij tegen grootst mogelijke noodweer echt op de minuut op tijd rijden om te kijken hoe ze het daar doen. Ja, dat is wel een vaak genoemd probleem. Het zijn de wissels, die kregen vaak de schuld. En dat is nog wel blijven hangen. En die wissels zijn voor een deel ook kwetsbaar. Maar NS en ProRail zelf zeiden vorig jaar... eigenlijk ligt het niet aan die bevroren wissels of kapotte treinen. Eigenlijk ligt het er gewoon aan dat we onderling slecht communiceren... als het moeilijk wordt. Wat ook eerlijk, NS en ProRail doen heel veel dingen goed. Maar ja. als het moeilijk wordt, zoals bij het weer... en zoals bij bevroren wissels, en dan gaan we maar een paar stuk... dan kunnen zij onderling niet goed en snel genoeg schakelen... om grote problemen op te pakken. Goed. Maar dat schrijft de staatssecretaris dus niet, die samenwerking in die brief. Het gaat nee. alleen over de dienstregeling. Dus nu? Uh, dus nu uh, twee dingen. Allereerst uh, vind ik dat de, de voortgang weer uitsluitend gaat over korte maatregelen op korte termijn. Het fundamentele probleem, daar wordt wel geteld twee zinnen aan gewijd. Ik heb net uh, het plan voor me liggen. En de rest van de papieren gaat alleen maar over gratis bakje koffie, mensen oproepen niet te gaan rijden in de trein in de spits en langere treinen. Uh, dus ik wil opnieuw een debat met de staatssecretaris over deze voortgang. En ik wil ook Vragen maak gebruik van je aanwijzingsbevoegdheid om NS en ProRail te dwingen... om nu binnen twee jaar met echte fundamentele oplossingen te komen... in plaats van zoals nu weer goed bedoeld, maar wel conclusie, pappen en nat houden. Dus u zegt, klein stapje... Allemaal prima, maar de staatssecretaris moet er zelf bovenop gaan zitten... en moet de spoorwegen en ProRail samen dwingen om die samenwerking te verbeteren. Precies, we moeten van stapjes meters maken. Daar zit de reiziger op te wachten, ook komende winter al. Over de NS gesproken, die komen ook met een aangepaste Benelux-trein. De NS Benelux Plus, die trein maakt ook een stop in Breda... en is daardoor 20 minuten langzamer dan de trein in 2012 was. En De trein wordt dan zelfs langzamer dan 1957, ja. toen de Benelux voor het eerst reed. Ja, ik snap niet waarom ze aan de naam plus komen. Omdat de ik, lijnen gewoon plus, langer doen. Plus, extra tijd? Dat moet het zijn, geweest zijn. Maar uh, ik denk dat veel reizigers daar niet op zitten te wachten. Ik heb ook gekeken naar het materieel wat de NS daarop in wil zitten. Dat zijn oude treinen. En dan zegt de NS ook nog. Over twee jaar gaan we evalueren als deze trein is, of deze trein een succes is. Ik voorspel u. Als deze trein gewoon een boemeltrein wordt. Die langer over doet. Uh, met minder comfort. Dan zullen zij zelf gaan concluderen. Nou, het werkt ook niet. Nee. En ik vind het dus de omgekeerde aanpak. Ja. Ik heb vandaag ook te zien dat er andere partijen nu ook komen met voorstellen. En ons pleidooi als CDA is altijd geweest. Zet het belang van de reiziger centraal. Niet ja, de NS als organisatie. Dat ik begrijp kijk, ik. Maar de staatssecretaris meerdere... heeft de concessie op dit traject... voorlopig nog wel aan de NS uh, gegeven. Uh, daar was discussie over. Maar de NS heeft uh, de uh, concessie behouden. En nu heeft Arriva laten weten... en uh, middels een plan dat ze op tafel hebben gelegd... vanaf 2016 met een hoge snelheidslijn... met een snelheid van uh, 200 km per uur... over het hoge snelheidsspoor richting uh, Brussel uh, te kunnen... 16 keer per dag. Ja, dat is nogal wat. Um, en uh, dat voorstel zullen zij vandaag in de Kamer... denk ik gaan presenteren. Want zoals u weet... Rond de heeft, tafelconferentie? Ja, rond de tafelconferentie... waarin de Kamer heel veel andere partijen dan de NS... ook uitgenodigd heeft om wel van hen te horen... wat ze wel kunnen. Ja. En inderdaad, Deutsche Baan die rijdt in Nederland al. Arriva in Noord-Nederland, dat gaat uh, redelijk goed. Ja. ja, en zij staan te dringen en te popelen... om ook met een voorstel te komen. Zij mochten... 10, 15 jaar geleden meebieden met die HSL-concessie. Toen staat zij ernaast. U weet, de NS heeft hem gekregen... en is door het ijs gezakt, ja. helaas. Vindt u, vindt u dat de staatssecretaris het verlenen van de concessie... ook voor de vervolgperiode aan de spoorwegen zou moeten heroverwegen? Uh, dat vind ik, omdat ik uh, vind dat de reis centraal moet zetten... en die reis maakt het niet uit of de kleur van de trein... of van het logo blauw of geel is. Die wil gewoon goed vervoer voor een redelijke prijs... en met een goede frequentie die betrouwbaar is. En daarom moet je naast de NS ook gewoon serieus kijken... naar andere partijen die net zo goed openbaar vervoer kunnen aanbieden. Goed, eigenlijk bent u niet zo tevreden over de staatssecretaris dus? Nee, al heel lang niet. Uh, ik vind dat zij er niks aan kan doen dat zij opgeschreven is... met een kapotte trein uit Italië. Maar ik spreek haar wel aan op hoe ga je er nu mee om. En daarvan is mijn conclusie steeds weer, de Kamer wordt laat geïnformeerd, vaak via de media. Complimenten voor u en uw collega's. Hartelijk dank. En twee, uh, ik mis steeds alternatief, geef ook andere partijen een kans als één partij die heel veel andere dingen goed doet, maar één ding niet goed deed, dat was namelijk hsl rijden. Geef ook andere partijen een eerlijke kans, zodat wij een goede afweging als parlement kunnen maken voor de reiziger. Goed, resumerend. Uh, de concessie voor de NS op dat hoge snelheidstraject richting Brussel moet worden heroverwogen. Arriva moet daar misschien ook een plek krijgen, zegt u. En Tegelijkertijd wilt u dat de staatssecretaris er echt bovenop gaat zitten. als het een beetje gaat sneeuwen of een beetje gaat vriezen in dit land. dat de treinen goed gaan rijden en dat de samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen en ProRail echt beduidend verbetert. middels een aanwijzingsbevoegdheid. Het zijn geen 140 tekens, maar uh, het is een prima samenvatting. Korter kon ik hem niet maken. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. AZ is de vierde Nederlandse club van coach Dick Advocaat. Welke trainer heeft eigenlijk de meeste clubs in dit land versleten? Het antwoord komt van Michel Abink en die is van nu.nl Sport. Frits Hij heeft tien verschillende clubs getraind... in de eerste en ergere divisie. Hij begon bij Wageningen, toen ging hij naar Peck, toen ging hij naar Vlodan, toen ging hij naar Twente... Cambuur is hij nog uh, om zijn hoede gaat go Ahead Eagles, R.F.V. heeft hij gezeten, de Graafschap in de jaren 90. en Raakens-Aumelo en tot slot. En er was nog één dag, want dan raakte hij onwel bij Sparta. Op plek 2 staat Leo Bernacker, die had acht clubs onder zijn hoede. En ook nog wel interessant van melden is dat Koeman, die heeft nog vijf clubs getraind. En Koeman is pas 50 jaar, dus Koeman kan nog aardig stijgen op deze lijst. Al dus het ranglijstje van Michel Abbing van nu.nl sport. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Tilburg. Hoop herrie daarnet. Maar wel Dekker is altijd rustig. Snel, kom op. Ga weg, man. man. Ga weg uit mijn zaak. Wat, God wat denk voor je nou, man? Je voor Ga uit mijn zaak. Ik streek in je flikker. Kom moet op. je zelf weten. Moet je komen. Kom Daaruit die, ja, Ik steek in je in je flikker. Ja, wil je flikker? Ja, Ferry, weer genoeg. Ferry van Maurik van uh, trainingscentrum Rivreen. Die deed uh, heel kort even een rollenspel. Uh, dat onderdeel uitmaakt van een uh, overvaltraining, Ferry. Uh, tussen Koen, de winkeleigenaar, en de overvaller. Die speelde jij zojuist even. Hoe deed hij het, de winkeleigenaar? Uh, ja, wel, wel heel begrijpelijk wat hij doet... maar dat is niet het gedrag wat we ja, mensen aan willen leren. Daar nee, komen we zo meteen nog even over te spreken. Ik ben hier vanwege uh, een gisteren gepubliceerd onderzoek... van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Dat heb jij ook gezien, hè. Uh, daarin staat... dat hebben de overvallers althans uh, gezegd... die aan dat onderzoek hebben meegewerkt. Uh, die zeggen van ja, uh, als je geen klappen wil... dan moet je meewerken. Dan moet je de overvaller niet in de weg staan. Toen dacht ik, de... Ja, maar dat is wel inderdaad het enige juiste wat je kunt doen. Dus ook wat wij in onze trainingen mensen proberen duidelijk te maken... en ook aan te leren, van ja, werk mee. Blijf overal af. Ga niet op een gegeven moment tegenwerken. Omdat dat toch de, ja, op die manier de meeste kansen hebt... dat je er in ieder geval heel huis afkomt. Ja. En een hoop mensen zien dat dan inderdaad als van... ja, dus ik moet niets doen, terwijl je juist heel veel moet doen. Want je moet een hele tegennatuurlijke reactie... moet je op dat moment teweeg brengen... terwijl je voluit in je spanning zit. Ja. En dat valt voor een hele hoop, met name winkeliers, valt dat heel erg tegen. Want ja, de winkel is toch hun kindje. En, ja, en van je kindje moet je afblijven. Ja. Maar die winkeliers die moeten ondertussen ook wel denken... en u geeft die trainingen, dus u moet gewoon volgens mij balen als een stekker. Die winkeliers denken nu van ja, niets doen. Uh, dat hoeft niet te leren. Ja, nou dat is een, een misvatting, want niets doen is er niet. Het is juist wel iets doen. Je moet, wat ik al eerder zei, tegen natuurlijke reactie hier teweeg brengen. Ja. Je zit in je eigen spanning... En op het moment dat je in je eigen spanning zit... dan wil je eerst natuurlijk natuurlijke reactie. is voor veel winkeliers op dat moment toch van... beschermen wat ik heb. En nu moet je jezelf zodanig onder controle brengen... dat je datgene gaat doen waar die, die situatie om vraagt. En dat is niet een kunstje wat je moet leren. Dat is iets wat we proberen, althans in de trainingen... om dat zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de winkelier zelf. We noemen dat ook wel reframen, herkaderen. Waardoor we gaan kijken van waar liggen jouw kwaliteiten... en hoe kunnen we die naar boven halen om dat gedrag wat op dat moment nodig is om de dans te kunnen ontspringen... om dat zo goed mogelijk neer te zetten. Want je kunt er eigenlijk geen uh, eenduidige formule tegen gooien. He? Ieder karakter van iedere winkelier is weer anders. Nou, dat is uh, zeer zeker het geval. En kijk, zeker in, in dat soort spanningsvolle situaties... Uh, wat we net hebben laten zien is al het geluid... Maar waar het juist vaak om gaat is ook om een non-verbalen. En zeker in spanningsvolle situaties is dat iets wat extra uh, van doorslaggevende betekenis kan zijn. Hoe kijk ik erbij? Hoe sta ik erbij? En dat is natuurlijk een eerste hele natuurlijke reactie die mensen hebben. En ga daar maar eens op interveneren. Ja, dat vergt wel even wat tijd. Ja, zeker. Met Koen zou je in ieder geval uh, dagenlang bezig zijn. Of niet? Want die was flink agressief tegen die uh, overvaller. Ja, met hem ga ik dat denk ik in één dag niet redden. Maar nee, dat is gekheid natuurlijk. Maar wat je ziet is dat die slag over het algemeen... vrij snel gemaakt kan worden... doordat je met de desbetreffende cursisten... in dit geval een winkelier... wel gaat zitten op wat valt er te halen voor jou. Uh, ik noem wel eens als voorbeeld hier in Tilburg een aantal jaren geleden... was een man die had een sigarettenwinkel, die was voor de, de, al drie keer overvallen. Uh, en de vierde keer had hij zoiets van ja, en nu ga ik me verzetten. Als het nog een keer gebeurt, dan, dan niet meer. En wat was het resultaat? Hij wordt met een mes gestoken en is dood. En dan denk ik, ja, voor vier pakken sigaretten is dat, is het dat waard. is eigenlijk rustig blijven, aanvaarden, afgeven van geld en goed... En goed kijken, zodat je later ook een profiel kan geven aan de politie. Um, nou goed, meneer Van Maurik, uh, uw portemonnee alsjeblieft. En snel een beetje. Ja, alsjeblieft. Heel goed gedaan, hè. Dank Dankjewel. je Marcel Dekker. Straks, dames en heren, voetbal is helemaal geen oorlog... maar verbroedert juist in Bosnië. Maar eerst. 3, 2, 1, goal! Deze dag... De de la à la ville de Barcelona, Deze dag in 1986 roept het IOC in Lausanne Barcelona uit tot gastheer van de Spelen in 1992. Grote kans hebben Amsterdam, u weet het nog wel: Amsterdam has it. Is teleurgesteld en wijt het verlies voor een groot deel aan de actievoerders die tegen de Spelen waren, onder meer Saar Boerlagen. Wat waren onze bezwaren? Bij onze bezwaren bij de opoffering van groen... Het was er is geen aandacht meer voor de volkshuisvesting, waar ook toen al een tekort was aan sociale woningen. Die, dat werd allemaal op een laag pitje gezet. En dan moest alleen nog maar gekeken worden waar, er dus, een Olympisch dorp zou kunnen komen. En dan zou dat misschien later dan wel weer gewone huisvesting worden. Maar kortom, men ging alles een beetje in de richting alvast de besluitvorming doen of de ambtenaar aan het werk zetten zodat het, het zou passen in die, in die plannen. Ik dacht dat het voor Amsterdam misschien toch een betere zaak was als het niet kwamen. Waarom niet? Uh, omdat het toch iets is wat maar een beperkt aantal mensen aanspreekt. En met de problemen die we sowieso al in Amsterdam hebben... dacht ik dat we dit erbij niet bij konden hebben. In de eerste plaats ga je je bezighouden met wie de besluitvorming doet. En de besluitvorming was natuurlijk het internationaal Olympisch Comité. En uh, ja, die moet je dan gaan bewerken. Dat is te doen... Wij wisten dat als wij ons naar buiten toe zouden profileren als zijnde een actiegroep die het niet zou pikken... dat dat invloed had op het Internationaal Olympisch Comité. Nou, ze waren ook erg bang voor drugs. Dus we vertelden ook dat Amsterdam een vrijheid had om in ieder geval sommige drugs ook wel te verkopen en, enzovoort. En dat er een zeker zo'n tolerantie in was... En dat soort van zaken, trouwens de Krakersbeweging... had ze nu en dan ook wel in die tijd nog uh, uh, naar buiten toe ook flink wat uh, acties. Dus uh, die uh, foto's van die acties en zo, die stuurden we op naar uh, de leden van het IOC. Even terug nog naar gisteravond. Naar een laatste luidruchtig protest van het groepje Amsterdamse tegenstanders... van de Olympische Spelen voor het hotel waar de Olympische gedelegeerden logeren. De Zwitserse mobiele eenheid hoeft overigens niet in te grijpen. We zouden ook op de laatste dag, voordat de, de besluitvorming echt zou zijn... zouden we proberen om met een stuk of honderd mensen te zijn uit Amsterdam... die dan ook een beetje op straat uh, zouden laten zien dat we ook wel konden demonstreren... en uh, eventueel andere dingen ook wel kunnen. En dat is ons ook gelukt. We hebben het verkeer in uh, Lausanne... Uh, die twee bussen die we hadden, die hebben we een beetje dwars op de weg gezet, zodat er een verkeerschaos ontstond. Er zal ook iets geroepen zijn van uh, No Olympics, zeker, uh, maar echt intimideren is er niet bij geweest, hoor. De organisatie van de Jeux de la 25e Olympiade 1992, in de stad Barcelona, Spanje. Dat Amsterdam helemaal onderaan. Eindigde, dat zullen wij wel uh, hebben bewerkstelligd. Maar uh, of Amsterdam de Olympische Spelen had gekregen, dat lijkt mij, eerlijk gezegd, overdreven. Om uh, ons te verwijten of ons, daarmee ons op de borst te kloppen, dat doen we zeker niet. Saar Boerlaag, actievoerder tegen de Olympische Spelen... even heel belangrijk toen in 1992 de Olympische Spelen... aan de neus van Amsterdam voorbij gingen. En ze gingen, zoals u hoorde, naar Barcelona. Het was allemaal deze dag in 1986. TV410, u luistert naar de Caro op Radio 1. Uitzinnige vreugde in Bosnië-Herzegovina na de eerste kwalificatie ooit. Voor een groot voetbaltoernooi en het, meteen het grootste maar, het WK in Brazilië. Het nationale team zorgde even voor eenheid in het land waar de verdeeldheid heerst. Mitra Nazar, onze vrouw daar ter plekke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zag dat eruit hij, dinsdagavond in Bosnië? Ja, alsof Bosnië het WK al, al heeft gewonnen. Dat is echt een, een feestvreugde, een volksvreugde... tot diep in de nacht met ja, Bosnische vlaggen overal... straten vol mensen, vuurwerk, geweerschoten, alsof dat daar uh, gaat. Um, ja, heel, heel, heel groot feest. En zaten de Serviërs, de Kroaten en de Bosniërs... hand in hand met de handen omhoog feest te vieren? Nou, bijna wel zou je kunnen zeggen. Het feest was niet alleen in Sarajevo, wat een overwegend Bosniak stad is. Maar ook bijvoorbeeld in Luka, waar uh, dat een overwegend Servische stad is. Wat, wat heel veel zegt over, over die, ja misschien wel tijdelijk, maar toch eenheid... Uh, de mensen uh, op de been brengt uh, en, en, en blij maakt en trots maakt om, om uit Bosnië te komen. Ja. Nou kreeg uh, de Bosnische voetbalfederatie in 2011 nog een straf van de UEFA... vanwege verdeeldheid binnen de clubs... Ja tussen al die uh, etnische minderheden, zal ik maar zeggen. Uh, hebben ze daar dan doelbewust aan gewerkt... en is dat dit dan de beloning voor die inspanning? Of is het gewoon ja. bijna ja. een soort van nationaal gevoel weer? Het is eigenlijk ongelooflijk dat dat is gelukt... Hè, van uh, de etnische oneenigheid binnen de club... eigenlijk precies zoals dat op politiek niveau... ...al sinds de oorlog uh, gaat in Bosnië. Zo was het ook in de Bosnische voetbalfederatie. Uh, drie roelerende presidenten uh, die dus de etnische groepen vertegenwoordigt... ...maar continu met elkaar overhoop liggen van zo spreken. Uh, de UEFA heeft een, een flinke straf gegeven aan, aan Bosnië... ...en heeft gezegd als jullie dit niet oplossen dan, dan mag je er gewoon niet meer meedoen. Uh, sancties, uh, schorsing en uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ja, uh, voetbal in Bosnië uh, als een gekke is gaan hervormen. En uh, dat is gelukt. En uh, ja, ook echt de prijzingen van, uh, van Blatter, fifa baas die heeft gezegd dat dit dus een symbool voor verzoening en eenheid in Bosnië is. En, en laat zien dat misschien voetbal ja, toch wel heel belangrijk is in de samenleving. Maar of dat ook uh, doordringt uh, in de rest uh, van de samenleving en de politiek vooral... Ja, dat, dat is natuurlijk een ander verhaal, want daar... Uh zij hangen natuurlijk wat belangrijkere dingen aan vast. Het blijft natuurlijk voetbal waar we het over hebben. Um, maar voor de nationale uh, volksspirit uh, zou dit, zou dit uh, heel goed kunnen uitpakken. Nou, misschien dat ze er in Brussel ook nog een lesje van kunnen leren. Want uh, Bosnië wil ook heel graag bij de Europese Unie. Maar het lukt ze ook in Brussel niet om ze op één lijn te krijgen. En voetbal doet dat kennelijk wel. Precies, ja. Uh, je, zou, je kunt niet zeggen... de EU moet sancties op Bosnië uh, uh, leggen zoals de UEFA dat heeft gedaan... maar uh, ja, misschien een beetje strenger uh, zou, zou kunnen werken. Het uh, uh, blijft maar weer. Goed. De Bosniërs gaan dus naar Brazilië. Ik dank je wel, Mitra. vanuit de Balkan. Tot zometeen, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Na aanleiding van een aantal zaken die we gedraaid hebben... hebben we daarvoor gepleit